Wij beginnen de zogarles 87. Pagina Kaf 20. De linker kolom, de regel 23. Dus wij hebben geleerd aan het einde van de vorige les dat mag steeg op in de plaats dat heet Petaheinaim in de opening van ogen van Ariechanpim en zij is geworden dan zoals de Zogal ons vertelt zij is geworden tot Machashava, tot gedachte en nu gaat u ons dat verduidelijken wat het is 23 Vida Kielifamim אנו חניכר בבזוגר השם מחשבה 24 אל חכמה וליפומ ממ אל הבינה והייננו 25 כי מחשבה פירושה אנו קו אד ועל כן, יש זסן תוינתח בשם חכמה כי היא ענוק דהחכמה חוכמה אמנם זה איפן מי עצם בחינתה הנה היא וינה ולו 28 חכמה חוכמה כנל. Weda 23. En weet. Kiele famiem Zoger was Heet in de zoger. Hashem Hashem De naam Machashava De naam gedachte. Slaat 24. Ala chokma. Slaat op de Dus soms gedachte heet in de zoger. Bedoeld woord chokma. Ja? En soms slaat het op het Bina. En kijk nou, geeft hij ons te kennen hoe dat, hoe, hoe moeten we dat zien, wat het is. Dus ja, had ik het ook al vroeger altijd gezegd, dat wij moeten brengen onze wensen naar de, naar de gedachte. Ja? Dat is wat hij ook zegt, maar dan soms slaat het op zegt men dat machashava, gedachte, dat is dan gochma, en soms zegt men dat het bina, vajnyano, en het gaat erom, 25, ki machashava, dat gedachte, pirusha gedachte, betekent, hanukwa de Chokma. let op, dat betekent hanukwa de gochma, dus de vrouw fraul, het vrouwelijke van de gochma, dan is het gedachte. Dus als, als bina, of ja dus als bina als vrouwelijke optreedt, als vrouwelijke van de Chokma, dan is, het, dan, is het, dan wordt ze genoemd uh, gedachte, welke is lica nota basem en daarom noemt men haar Khochma in de naam Khochma. Dus als bina, ja, als bina, als treed op, als vrouwelijke bij de gochma, dan is zij gedachte, magasjava, en zij heeft dan ook gochma. Kijk, waarom? Ki hanukwa de gochma, want zij is de nukwa van gochma. Ja? Kijk, uh, een vrouw van een generaal zei ze is een, uh, hoe, hoe noemen ze dat? Hoe, hoe noemt die vrouw de vrouw? Generaal. De baas. Hè? Nee, maar als kan je een vrouwelijk voor generaal hebben. Nee, generaal. Gen, generaalster. Men, men zegt dat niet zo. Maar, maar zo is het. You know. Oké, okay, maar ik bedoel, in, in het Russisch kan het wel bijvoorbeeld. Dan is het, of hij is minister en zij is dan de vrouw van de minister. Maar men, men, men heeft een speciale naam daarvoor. Dus zij past zich aan, aan de rol van een man. Eigenlijk. Zo is het ook hier. Dus, als de nukwa, of als de bina, is de nukwa een vrouwelijke van een chokma, dan heet ze ook chokma. Ja? Maar kwalitatief is zij dan gedachte. Oké? Okay. Amnaam 27. Meet hem, binata, hi Maar vanuit zichzelf, vanuit haar eigen aspect, is zij bina. We ook maar in geen Gogma kanaal, zoals boven gezegd werd. Zij is zelf bina. Ja, maar. Omdat zij. Het vrouwelijke is van Gogma heet ze ook Gogma. En ze heet dan ook, kwalitatief is zij dan uh, mahashava dus gedachte. Dan is zij wel gedachte, die bina. Dus zij, als zij naast staat, van naast de Gogma staat of zo, of onder de Gogma, maar dan in het hoofd. Dan is zij gedachte. 28, agen, een habina nikret bashem machasava. 29, rak bijyota, vginat rosh, bijyachet ima Punt. Kijk nou wat je zegt. Echter zegt hij, een habina nikret bachem machasava. Rak, dus bina heet gedachte en gedachte. Alleen maar bij heta rosh, wanneer zij het aspect hoofd is. Ja? Dus wanneer bina staat in het hoofd, dan heet zij gedachte. En het is duidelijk, want in het hoofd is al iets gedachte, en in het hoofd hebben we ook gedachte. Bejagert, je in de samen met de gogma, dus samen met de gogma, met de gogma, heet ze dan gedachte. Duidelijk, want in het hoofd hebben we ook gogma en bina. Ja, we hebben keter, als het ware de bron van de gedachte. En dan hebben we de echte gedachte, dat is dan gogma en bina. Dus wanneer ze beide in het hoofd staan, dan is het, beide zijn zij gedachten. We ze en onthoud dat, zegt hij. Hij zegt, onthoud dat goed. Maar als die bina uitgaat van het hoofd, ja, dan is het geen gedachte meer. Nee? Waarom? Als bina, Biaghant Bin, uitgaat naar het lichaam. In lichaam zitten geen gedachten, ja of niet? In lichaam zitten al uh, wat, wat wensen van wensen, allerlei andere wensen, maar niet, nie, geen gedachten meer. 31. omer Zayerba, Koort, Jurin. Hikkeg ba Kol Galifin, 32. Ki wahai de Salik Lemehavi Mechashawa, 33. Sijerwe Hikek Kol Hei Parzufi, Parzufi ad Silut. Shehem Arihan Pir, 24. Aboim awezon. Kijk nou wat je zegt. Of eigenlijk de plek waar alles vandaan komt die, die dus die noekwa, die, die malgoed die punt, die is gestegen in de tweede beperking naar de ogen, of naar de opening van de gogma, alles komt door haar, let op hoe we zeggen en dat is wat hij zegt, 31 tseer, dus wie de schepper ba ja. goldse jurin hij vormde um, in haar allerlei beelden. We ba kol geliefen, in haar alle inkervingen in. 32. Wat betekent dat? Hij gaat ons echt uitleggen. Ki wahai ne da de salik ne Want 32 na koma. Want in die. Het punt. Malgoed steeg omhoog net als punt. Ja? Malgoed op haar eigen plaats. Waarom heet Malgoed nu hier een punt in de tweede beperking, wanneer ze komt naar de Bina? Malgoed op haar eigen plaats. Nou, die is vol. Die heeft alles. Ja, die heeft op haar eigen plaats. valt vijf, vijf, als het ware, ze uh, kan, dus kan dan orgoseur doen voor vijf lichten. Dus, maar wanneer zij stijgt op daar naar toe omhoog, dan ze is net als zij verkleint haar wens. En dat, daar maakt zij zichzelf als punt. Ja. Dus wat daarom zegt hij ons hier? hai nekuda, want in die nekuda, in die punt, de saleklemahavimahashava, die opgestegen was om gedachte te zijn. Ah, en wij weten gedachten, dat wij, weten wij zeker, dat het al in het hoofd is. Ja, of niet? Daarom heeft u ons verteld, dat het in het hoofd is. 33. Zier, wie ik kijk, kool hij parzufijen, parzufijen, ja, dat op wat hij ons vertelt. Vormde hij en kerfde in alle vijf parzufim van het zieloed. Ja, kijk, laat, van die van die, van die goed, ja, van die punt, die steeg op, erg belangrijk nu van die punt, die steeg op naar alles eens, kijk, wat is dat ikoon Wat is de correctie? Wat is de correctie? Wat is überhaupt het woord, wat is het principe van de correctie? Het hele principe van de correctie is te brengen het licht naar een lager, naar goed. Laten die proeven en opnemen en al het goede komt alleen van boven, net zoals regen komt van boven, zo so ook al het goede komt van boven. Wat is dan de correctie? De correctie is, er bestaat dus een schepping en het licht. En die als het ware afgescheiden van elkaar zijn. Eerst was alleen maar één zof. Dan werd opgebouwd in de werelden, werelden werden opgebouwd. Wat betekent dat? Die één zof die ging, die, werd, die begon omkleden. Men omkleedde de één zof. Dus de lagere omkleedt het hogere. Het, om, het omkleden door de lagere van hogere, dat heet correctie. Ook bij ons is niets anders dan omkleden het hogere. Omkleden het hogere kan je alleen naar door Orgozer. Eigenlijk omkleden het hogere. Dus omkleden het hogere, dat betekent bevatten. En dat is ook correctie. Want het licht zelf kan je nie, niet, niemand kan men niet, licht kan men niet ervaren zonder klie. Het licht bestaat niet zonder klie. Betekent, ja, anders is het alleen maar licht. Dus een klie te maken, dan lager moet hem omhullen. Dat is het, kijk ook hier. Ook hier was het zo, was de correctie was begonnen in de tweede beperking, hoe? De punt, de goed, die steeg op naar de onder de gogma, of in de gedachte. En ze bracht met zich mee al haar kwaliteiten. Ja? Haar dien, in alles bracht ze mee. Dus aan de ene kant is het als het ware, is het minder geworden daar, waar de gogma is. Aan de andere kant is het de mogelijkheid nu om, om voor de correctie ja denk, zij kwam daar naartoe, dus alles wat er onder haar is, is heeft een zekere, dat is ook wat, haar opstegen omhoog. Het is net als, het is, is vergelijkbaar met een, hoe heet dat, met een met een, het weerkaatste licht. Ja, opstegen betekent kracht opbrengen, dat zij komt daar naartoe. Dat is al een vorm van de eerste vorm, een teken, begin van de correctie. Is het opstegen van malgoed naar de, naar de gedachte. En nu. Zij steeg op naar de gedachte. Zij staat nu, de malgoed staat nu naast de gedachte. Zij is gedachte nu geworden. En zij staat nu naast de gogma. Dan wordt in haar nu alle inke, inge, ingekerfd. Alle lichten. Alle als, als zeg, vormen. Nog in de kiem in haar, wat gaat wat van haar uit zou komen, en van haar zou, van haar, van die malgoed die komt kwam in de gedachte te staan, alle vijf parsoefien komen van haar een parsoef is al correct, gecorrigeerde iets ja, een parsoef is al een correctie, ja hij heeft al hij heeft, uh, heeft al rechts links, midden de hele boom des levens, dat zijn dan de krachten waarbij het is mogelijk geworden om het licht door te laten komen en hem ook te begrenzen. Eigenlijk, Dat is de hele correctie, het principe van de correctie. Kijk wat je zegt ons. Dat hij dus, de, de, de schepper of, wat kunnen we zeggen, attic, zei zeer... We kijken kolgaï partsofey, partsofey atsilut. Dat in die punt die kwam tot de machaswa. Daar daarin in die punt werd in, werden gevormd en ingekerfd Alle vijf partsofim van atsilut. Okay? Nog alleen nog in de als het ware in de kim. Waarom? Net zoals, waarom is het in de kiel? Omdat het is, is nog gedachte is. Ja? Net zoals in de gedachte heb je alle eigenlijk het hele huis wat je wil hebben straks. Je wil het opbouwen op die manier. Dan heb je eerst in de gedachte. En daarna komen de stenen et cetera, allerlei andere dingen. Zo is het ook hier. Die mal goed, die punt, die staat in de gedachte. Dan worden alle vijf parts op hem opgebouwd eerst in de gedachte. Dus als... Alleen in de gedachten. En dat, dat is wat hij noemt dan inkeringen. Licht doet dat. Licht dat in de, in de gedachten is. Hij heeft de kracht van de gedachten. En in die gedachten zitten all, ook al die. Uh, die vijf parzofien alleen in de kiem. de Welke parzofien zijn dat van het Zilud zegt hij dat die zijn is de ketter van de acilut 34. aber we ja, ochma en bina van acilut we zon en ze en binnenukwa alle vijf. er zijn altijd vijf nodig om te komen te komen tot tot de volgroeide ontvanger ja? van het licht. Daarom is altijd vijf Alleen hier de namen zijn een beetje anders. Zullen we dan Arihantin? We zullen zien waarom het wordt. Punt. 34 na de punt. We zijn om meer en dat we zeggen meer. Zeerbaar, weergekegba. De volgende pagina 21. Die, die wie dat niet heeft, Ik kan luba jullie geven. 21. Kaf. 11. De rechter regel. De rechter kolom. De eerste regel. Romez baze lenian raf. Ki zyer ba perusho. 2. Schenetzal al jada kulhut zyurin. Sche de azilut. 3. De hainu. al yidei Hazivug yidei haziwug. Al hamasah. De Firnikuda fir nikuda. De salka. Lemahavi machashava. Yats'u. Komat vak. Faf. De or chozher. Ve or yashar. So afkortingen. Bekilim de ketter, we gog ma, zes u partsoof. Kijk, het is het begin van alles. Daarom is het goed te kennen, te weten dat dat punt, dat het begin van alles. Natuurlijk was ook nog, daarvoor was ook nog iets. Het is niet helemaal begin, dat is wel begin, maar het is het begin van alle van alles iets wat er kan al bevat worden. Want daarvoor was nog, nog, was nog, waren nog tien van, van attic, ja. Daar kwam ook de malhoed punt in de attic kwam malhoed ook in de plaats van de bina op de plaats van de bina. Ja? En bij de attic daar is het zo drie eerste zijn absoluut niet, niet Dus dat heet uh, het hoofd, dat heet... de drie eerste is altijd hoofd. Ja? Dus drie eerste van Atik heeten uh, radla. Dus resha delo it Het hoofd dat niet gekend wordt. Ja, zo heet het. Maar de zeven onderste van Atik... Daarop bekleedt... Die zeven onderste van Atik... bekleed de tien... Bekleed, Bekleed wie omhult de, tien, de zeven onderste van Atik worden, worden omhuld door tien, door door Want we weten dat wel. Altijd is het zo dat een lagere traptrede die, die omhult verrood, zeven onderste sferoot van de hogere traptreden, Maar het hoofd kan het niet. Een lagere kan het niet, dus. Oh, oh, bevatten het hoofd van de, van de lagere. Dus de normale stand van, zoals het normale normale bekleding, is het de tien onderste, de tien sferoot van de onderste traptreden, die bekleden zeven, de tien sferoot van de onderste traptreden, die bekleden zeven onderste sferoot van de hogere traptreden. Altijd zo so is. Dus daarom, kijk, daarom de Alleen het hoofd van Atik blijft niet bekleed. Ja of niet? Iedereen ziet het. De eerste van Atseloot is dan de het hoofd van Atik. Die wordt niemand kan hem bekleeden. Daarom wordt gezegd, dat die niet bevat wordt. Maar zeven van onderste van Atik die bekleed die, die, ja, die worden bekleed door tien sferot van Arichanpien. Daarom wordt gezegd dat die kan je wel toch in zekere mate, die zijn wel bevattelijk. Eigenlijk, alles wat, op, alles, wat kan, alles wat omhuld kan worden door het lagere, die kan men in zekere mate, daar is sprake van, daar kan je over iets hebben. Anders is het alleen maar licht. En over het licht kunnen we alleen maar speculeren. Het is geen, ik kan het niet ervaren. Het licht ook kunnen we ervaren. Alleen maar als wij hem kunnen uh, weerkaatsen en omhullen, dan kunnen wij hem, over hem spreken. Alleen als we een beetje warm van binnen voelen, dat is een teken dat ik bevat iets. Als ik het koel alleen maar met mijn hoofd iets spreek over iets, dan kan je het niet bevatten. Het is alleen maar speculaties. En daarom hoor ik nou overal alles wat zich hoor ik uh, al die mooie dingen over God of dat. Maar dat zijn speculaties. Men spreekt over wat men leest ergens dat. Maar men niet wat men ervaart. Je moet het opnemen in jezelf. Het moet je warm maken. Warm maken betekent dat het licht binnen is. Dat is net als, uh, uh, weet het, uh, lampenkapprincipe. Ja. Lampenkapjes ook wordt een beetje warm van het licht dat binnen is. Ja, zo ook de lagere, omkleed de hogere, die wordt ook warmer van het licht dat van binnen straalt. Dus wat zegt hij ons? 34, dus pagina K, de linker kolom, de laatste, er, eh, 34 de regel, 34 de laatste regel dus. We zijn Schommeier en dat is wat hij zegt, Zoger. Tsjerba, hij, dus het hogere, zoals de schepper, maar dat is wie dan de wie, wie degene die hoger is dan Arikhan Je Ik kan zeggen, in dit geval kan je dat. zeggen dat het Aatik is, maar ik kan niet zeggen schepper. We zeggen om maar Tsjerba, hij vormde in haar, Wegekekba, en kerfde in haar in de volgende pagina, Kaf. 11, 21, de regel 1, de, re, de rechter kolom. En hij gaat ons uitleggen. Romeus, Bazet, Lignan, Rav. Hij zegt, hij zinspeelt daarmee op een, op een zeer grote, groot onderwerp. Ki vormde in haar, in die pündus, die, die tot maghashava, tot gedachte is geworden, die vormde in haar, betekent twee schenetzaal, aljada, kulhutsi jurin, dat hij, dat hij uh, straalde, uh, straalde, nee, dat hij uh, had geschapen door haar alle vormen, alle Seeurin, alle beelden. Of, parts of alle in hij Shehem, hei partsofiem, atzilut. Ja? Dat die zijn vijf partsofiem van atzilut. Alleen maar in het hoofd, alleen in de gedachte. Drie. De heino. Dat wil zeggen. Alle ideeën ziewoek door de zivug Oh, nu let op erg belangrijk. Nu komt het, hoe komt het allemaal nu? De maalgoed, of de punt, staat nu, ja, staat nu, uh, in de gedachte, ja, achter de chogma. in het hoofd. En nu kijk nou wat hij zegt, hoe, op welke manier. daar ga dat wel zeggen, drie. Allee, deze hoek, door de hoek, hoe komen al die, hoe heet het, al die uh, inkerwingen en al die vormgevingen. Hey, kijk, hij zegt die Zivug, door de Zivug. Ja, wat is Zivug? Zivug, bij Zivug moeten we altijd zien, Orhozer, is het dikke licht van beneden komt, en die, en, ja, en daar binnen in hem komt het een dunne licht van Orjashar, directe licht. En komt het directe licht binnen, en directe licht vormt, het is directe licht, is een mannelijk, en die vormt in het in het dikte, dikke licht. En dikke licht is net als was. En je vormt in hem, als het ware in de was, je vormt in de was, als het ware allerlei vormen van dat licht in overeenkomst met de plaats van dat licht. Van, van dit, van in de, nee, in overeenkomst. Licht is alleen maar uh, altijd is on, onveranderlijk. Alleen maar in de mate waarin de Waarin de lagere bevat het hogere. Waarin het lagere oorgozer maakt ja, het weerkaatste licht. In die mate waarin het lagere weerkaatste licht kan opbrengen. In diezelfde mate gaat zich onthullen het hogere. En, en dat is altijd door de ziemhoek. Dat is, dat is ook wat hij zegt. De haino, dat wil zeggen. Dus alle vormen, alle hele vorming, alle inkerving alle, alle in is dus alleen maar door zivug. Door zivug kan niets ingekervd worden. De haino, dat wil zeggen. Alidea zivug, shenassa, massah de haino, nekuda. Dat wil zeggen, door de zivug, shenassa, die is geworden, massah op de massah. De hain nekuda, let op. Van die nekuda, vier. De salke lemegave magasjava, die opgestegen was, om magasjava te zijn, om de gedachte te zijn. Hoe kunnen we dat ons voorstellen? Die malchoo, die punt, ja, die ste, ste, ste, steeg op, in het hoofd. Kijk, in elke gedeelte van het parsoef was het ook zo. Dus in het hoofd, het hoofd was, had hoeveel Sferoot eerst. Vijf, ja? ja. Vijf sferoot. Dus hoofd had, ja of niet? Hoofd had, vijf ketten, maar bijna ze er op We noemen andere namen, bestaande van het hoofd. En dan die van de plaats, van de mond, ja, waar mond is dan maaghoed, steeg op die punt, naar de openingen van de ogen. Ja? Dan staat nu de maaghoed niet in de mond, niet aan de plaats, als we dan zien, het hoofd. Maar staat alleen in de ogen, als het ware. Dan ziet hij alleen maar twee dingen. Ziet hij dan ogen en ketter en geigerd en het hoofd en voorhoofd of zo. Alleen twee dingen ziet hij. Twee lichten. Nou, dan het licht, bleef, het, licht, het licht wil wel dat in um, orja'schaar, dus het directe licht, wil alleen, wil hier, wil... Uh, die maakt, die houdt zich geen, geen rekening mee met het, die, wat de lagere doet. Maar die, die, die gaat niet, natuurlijk niet uh, dat doorbreken. Maar het licht gaat proberen binnen te komen. Dus het licht komt nu. Waar, tot, waar stopt nu het licht? Bij de ogen. Ja, of niet? Daar waar maar goed staat. Waar de punt staat. Dat is dan het einde van het hoofd geworden. Ja? Het hoofd was tot de mond. En nu het hoofd eindigt bij de ogen. Dus steeg op naar de ogen. En dat is dan vandaar, hij zegt, en de ogen, dat is de ogen waar die punt staat, dat is de plaats van gedachten. En nu komt het licht, tot, ja, komt het licht als het waar. hier licht komt, naar twee, tot, uh, in, de, in de mate van twee sfeeroten. Ja, ketter, dan uh, zeg ik kli, wat is dan overgebleven? Kli, ketter en gogma. Ja? En daarbij, en in die ketteren alleen maar twee compartimentjes. Wat kan aan lichten komen? Ook twee lagere lichten. Ja? Als we hebben alleen maar twee compartimenten van Kielin, uh, dan komen alleen maar twee lichtjes. De, de, de laagste lichtjes. Dus nevers en, en roer. Dat is alles. En dat is wat zij kan weerkaatsen. En dat is in die mate, wordt in haar ingekerfd nieuw. Alle vijf parts worden in haar ingekeerd in die mate nu. Dus eerst, ja, duidelijk. En dan gaat ze dan produceren, nu, Arihant peen, Van haar komt het nieuw. Want kijk, zij gaat weerkaatsen die twee lichten. En zij gaat het vervolgens naar binnen halen. Really? Duidelijk. Elke licht, het weerkaatsen van elke licht, lichtonthoud, alsjeblieft. Het weerkaatsen van elke licht behalve nevers, die, die kan ook naar binnen gehaald worden. Nevers niet. Nevers kan niet, kan niet. alleen maar kan weers Weer, weerstoten, opstoten en verder niets meer. Je kan niet en zij maar niet naar binnen halen. Het is een vrouwelijke licht. Vrouwelijke licht alleen kan. Omhoog kijk alleen maar door, door niet te ontvangen. Maar alle andere kan je naar binnen halen. Natuurlijk als er alleen maar twee lichtjes zijn, alleen nevers en rook. Natuurlijk, je haalt naar binnen heel erg klein licht. Ik leg naar binnen, twee die lichten. Dan je ook naar binnen. Iedereen ziet het. Dus die, maar goed, die punt die nu staat in, de, oh, in het hoofd. En die is nu tot geworden tot de gedachte. En nu ook zien we even daarbij, als tussendoortje, zien we dat wat betekent de gedachte. Ja, dat zij is nu gedachte geworden. Gedachte is alleen maar die twee, twee lichtjes. Even tussendoor zien we ook de informatie. Dus zij nu, heeft nu om, zij omhulde die, het aankomende licht voor twee lichten. Ja, op zo'n hoog hoge, hoge niveau van Arigampin. En, en ze gaat nu verder, dat doorgeven, precies hetzelfde doorgeven naar de lagere regionen. Heellijk. Dat is dan in het hoofd van Arigampin. Dan wordt het precies hetzelfde gevormd nu in het lichaam van Arigampin. En van Abweyima wordt het zo gevormd. Alleen maar twee. Dus Kettergogma. En Binazirampin en Malgoed, die gaan... Vallen naar een lagere traptreden. Dat is de hele be, uh, uh, genie van de correctie. De bedoeling van de correctie begint altijd daarmee. Oké? Dat zegt je ook hier, dus. Dat drie, de heino dat wil zeggen, I Dus al die vijf kortsofim van het zuid werden in hardes gevormd, en hij vertelt hoe al idee door de zivug, schenaasadi is geworden. Alle massach de hay nekuda op de massach van deze nekuda, de salka welke nekuda salka lemehavi machashava die is welke nekuda opsteeg om te zijn, Om de gedachte te zijn. En we weten nu de plaats, wat de zoger vertelt ons. Jats'u komaat, wak. En nu, dus, eruit kwam de, het niveau van de partsoef, wak. Wak, dat betekent, uh, alleen maar, uh, twee, twee, twee, vak, betekent alleen maar twee lichten. Ja, daarin alleen maar twee lichten. Nefesh en Roog. Dus, van het niveau van WAK. WAK is zes tiende. Ja, zes, zes uiteinde. Of, vijf. Welke, zeg ik, ga ik dit vertellen? De or Orjashar. Dus er komt nu het niveau van het parzoef. Van Orgozer, van het weerkaatste licht. En Orjashar. En het, uh, zeg dat, en het aankomende licht. Ja, een persoon heeft altijd twee in zichzelf. Twee komen, ja, dus de aankomende licht komt nu door de malgoed heen. Ja, de malgoed heeft hem weer gekatst in het hoofd, en nu haalt hij dat naar binnen. Nee, dus door haar, zij gaat als het ware zichzelf van haar en naar beneden, zij gaat zichzelf verdiepen. Ja, hoe komen ze van haar? Was, dat, dat was alles wat, wat het was. Alleen maar het hoofd was niets meer. En nu gaat ze zichzelf indiepen. Die Malchut. Ja, eigenlijk In die Malchut gaat ze zich diepen. In die Malchut. En precies hetzelfde gebeurt er met ons. Wat ik nu spreek, waar we nu spreken, is absoluut precies hetzelfde met ons. Dus die Malchut, waar die Malchut staat, daar is eigenlijk een soort een membraan ontstaan. Ja, membraan. En de membraan, het, de eigenschap van de membraan is om, ja, om weer te stoten, ja, te, als het ware, reageren, als, als een radar. En die membraan, dat membraan kan ook zakken, als het ware. Ja. En dat is ook het principe van, dat ze, ze gaat dus nu opnemen in zichzelf. Ze blijft natuurlijk op haar eigen plaats, dat, dat punt maar ze, ze maakt zichzelf ook zacht, als het ware en laat het ook naar binnen halen moet <coughs> u dat het membraan doorlaat, of het membraan zelf zakt uh, door? zij doorlaat, precies en ze maakt plaats binnen zichzelf, de diepte in zichzelf om dat licht wat zij ontvangt naar, door te laten ja, en dan komt nu dan komt nu dan wak ja, van pien. en die heeft kracht wak van Arigampin. En die wak van Arigampin, Partsoef, die maakt ook weer een lagere wak van Aboehyima. Die heeft dus nog minder, nog, nog minder kracht heeft. En de Aboehyima maakt nog weer hetzelfde wak, net zo Partsoef, waarbij ook twee, Keter, ja, en Bina's, de en Malgoed, die uitgegaan zijn. Net zo als die, bij die Malgoed. Precies dus hetzelfde. Okay. Dat hey, is dan de katnoot. De toestand van de katnoot. En dan, wat Yvonne zegt, dat, er is een, dat is dan het niveau van wak, wat betekent ten, eh, in tegenstelling tot gar. Ja, het, het niveau van gar, dat betekent dan 10 spherop zijn er, met lichten van het hoofd. En wak betekent 16e, waarbij er, er ontbreekt aan aan het hoofd. Als je hoort wak, betekent geen hoofd. Wat betekent geen hoofd? Men bevat nog geen hoofd alleen het lichaam en het lichaam wat is lichaam nefes en roach oftewel kilim hagat nehi chesed gurati veret netzer God is dat is wak maar altijd speelder mij my, wat is het licht of is het kilim en hij zegt ons het dan en het niveau waarin wak is er van or en van or jasar. Ja, beide heb je dat. Bekilim, de keter, de hochma, ik ga het nu dat specificeren. Bekilim, de keter, de hochma, met de kilim van keter en hochma, alleen dat is wat er is nu. Parcof, parcof, parcof, nieuw. Bekool, op partsoof, in elke partsoof, nieuw wordt alleen maar net naar dezelfde na schema opgebouwd. Alleen maar kilim, keter, hochma. In alle, alle vijf parts of him, van het van het Zes. A hikek hi keg ba kol galifin. Schepirusho. Mm. Zeven. In Jan hisaron. Zo so, direct vertel ik dan. Dus van punt tot punt of van komma tot komma. Zes. A maar. Hi keg ba kol Dus het tweede wat hij, wat hij had gedaan, zoals so, so Zohar zegt. Zoals je zegt, eerst dat dit vormde in haar, ja, vormde in haar allerlei beelden. Maar in het tweede wat je zegt, dat die gekerkbare koligolieven, die kervde in haar allerlei inkervingen in. Shepirushote, dat betekent, in Jan Gisaron, de kwestie van Gisaron. Dus hij maakten in haar Gisaron. Hoe? De Heino. dat wil zeggen, ie maliya dan ikuda le mahavei de mahave machshava acht sieben na de komma de hine hine dat wil zeggen er weet je iets iets ontbrekt denk ik on de hine de hine ja ik denk zie ik de ha ontbreken ik denk dat dit hier na de eerste komma Zeven nog ha moet het zitten. Ja, het moet het zitten. De de yenu Dus na de dalet moet nog een heis zitten. De ha-yenu. She-im Dat met het opsteken van de nekuda. Lemehawe machashava. Om machashava. Om de gedachte te worden. Ja, in die arichanpien. Naast so u, zijn geworden, gisronot tekorten geworden. We hakenkorten, inkerwingen, inkerwingen zijn ook een vorm van tekort, van ja of niet? Want inkerwingen betekent al dat er, ja het is niet meer als licht, het zijn al uh, litteken's als het ware, al. maar tevens ook de plaatsen waar het licht kan ontvangen worden. Shehem let op shem. Hachanot negen Lef Genat het Kibul. dat die inkervingen die zijn voorbereidingen Lefgenat het Kibul tot het aspect van het reservoir letterlijk betkiboul het huis van ontvangst. Dus die inkervingen die voorbereidingen zijn om te maken in haar kilim. Reservoir, alhaurot, voor die lichten die zullen komen. Be kulhu partsufey atzilut in alle partsufim van atzilut. Dus da, dat is wat, wat daar gedaan was met die mahoed, met die punt die steeg op in de gedachte. Ja, dus alles eerst potentieel daarin. Als het ware aangetekend, net als een blauw tekeningen, werden daar in haar uh, gevormd. Waarom in haar, waarom niet daarvoor? Maar goed, het is zwart. Oké, okay, in Arie -Pien is alles wit. Maar ten aanzien, ten aanzien van lagere werelden, ten aanzien van Zee is alles wit daar. Zo hoog. Maar ten aanzien van de krachten van de van -Pien zelf, de Malchut die kwam daar. En de Malchut is als het ware donker. Dus net als een donker moet je zo zien. De Malchut op zo'n niveau was het net zo als bij, het, bij de Torah. De Torah is, wat, wat is de Torah? Is het, het is het zwarte licht, zwarte vuur op een witte vuur wat zwarte vuur, dat zijn letters. Zwarte, maar de letters zijn ook vuur of licht. Maar dat zijn natuurlijk, zwarte licht is natuurlijk minder dan, dan, het, dan het witte licht. eigenlijk. Ik bedoel, minder is meer grover. Dus ook hier is het zo, dat die Malchut, die punt, die, die staat nu in de gedachte, dus die staat in de Gogma, of eindigt dan de gogma van, van Arigampin. Dat zij is zwart en daar al het licht wat daar is van die gogma, wordt in haar ingekerfd. Ja, duidelijk? Dat wordt ingekerfd. En hoe wordt het ingekerfd? Natuurlijk, we weten wel dat het Arigampin, die bekleedt dan ook zeven onderste van haakjek. En die zeven onderste zullen wij overal terugvinden. Ja? Zeven onderste. We zullen we allemaal terugvinden dan Zeerampien en Malgoed. Dat komt allemaal daar vandaan, omdat het die zeven onderste. Uh, dus dat is een voorbereiding, was het voor haar, om een reservoir te maken voor dat licht. In alle him van het tien Punt. Het is de eerste keer dat wij dat leren. Jij zal zien dat je de tweede keer dat doet. De eerste keer is het, hier is het ook als ik lees zoger. de eerste keer is het, is het iets wat ik absoluut niet weet. Ik uh, lees dat, ik hoor dat, ik maak me absoluut ontvankelijk daarvoor uh, geen met je hoofd iets te doen. Alleen opnemen in jezelf. De tweede keer doe je, ga je al voelen dat, ja, ik werd meer onderscheiding, ik kan meer nu onderscheiden in wat ik hoor wat ik, leer, wat ik lees. En de derde keer, zelfstandig, dan zal je ook kunnen dat doen. Je zal, beziel, je zal zien nog meer, hoe je dat meer, dieper, en je wordt het in jou ook weer ingekerfd, en je gaat meer ontvangen en meer ontvangen. Hè. Om het oog, zei, die nadert, hoe je zodt kolen mag in de absolute zeggen, is yes, leva levaro hetief. Hij heeft een geweldige uitleg hier, kon geen woord te veel, hoe uh, hij ons nu heeft antwoordt. Goed commentaar. Omdat ook zegt die Shenyanze hoe je zodt kolen mag in de absolute, dat wordt je ons verteld. En aan deze kwestie is de, het fundament, je is ook een fundament. Van alle mogen van het siloet. Dus alle mogen van het siloet komen daar vandaan. Vanuit, vanuit die plaats waar nu de maalgoed, de punt staat nu. Alle mogen komen Het Dus licht van mogen komt alles daarvan. Jesli heet het. Dienen we dat zorgvuldig uit te leggen, zegt hij. Dus je gaat nu echt. Goed ons uitleggen deze kwestie. 12. De nieuwe nieuwe alinea. ki aliyata nekuda alivchinat dertin mahashava shigi bina nimsa base shinasa siyum 14. Chadash. Sferot. de holt madriga. Ik ga direct dan vertalen. Weinjanhu. En het gaat erom. Of de kwestie is daarin letterlijk. Het gaat Ki aliyata nekuda. Dat het opstegen van de punt. Lefhinat dertien machashawa. Tot het aspect van de gedachte. Ja, bina, ja. velike hedachte is bina, de plaats van de bina, nimtsa baze, het blijkt dus in darin, daarmee, Shenasa sium heda, dat er een nieuwe einde is gemaakt, nieuwe eind is gemaakt, besser sfeerot de hol madrega in elke dienst verrood, verrood van elke traptreden. Ja? Dus bij het opstegen van die punt naar de gedachte, zo was het overal. Ja, kijk, als het iets boven plaatsvindt, precies hetzelfde gebeurt er beneden. Hoe? Beneden ontvangt alleen van, van boven. Duidelijk. Dan wordt het ook zivoek boven en van de zivoek komen dan weer dezelfde dezelfde afdruk als boven en nu die afdruk met die afdruk kan je weer afdrukken maken ja met die afdruk kan je nog weer een andere afdruk maken afdrukken natuurlijk niet maar dan uh, die wordt de afdruk wordt als het ware nieuw ten aanzien van de hogere is het afdruk maar ten aanzien van de lagere wordt het een stempel eigenlijk twee vormen zijn altijd en lagere ten aanzien van de hogere maakt zich uh, leent zich om uh, een stempel daarop te laten drukken. En die wordt een afdruk als vrouwelijke. Maar ten aanzien van de la lagere wordt die ook als stempel. Die gaat wel ten aanzien van de lagere. Die die, die gaat wel, want de, elke lagere stelt zich ten aanzien van de hogere als was. Ja? Er is geen schaamte in de, bij de lageren ten aanzien van de hogere. Net zoals een kind schaamt zich niet bij, bij, voor zijn ma, ma. Ja, of niet? Ma heeft hem, heeft hem ge, laten geboren worden. Hij altijd rekent op zijn ma. Nou, altijd, bedoel, wanneer hij nog klein is. Wanneer hij nog, nog klein is. Ja, wanneer je al kan zelf baren, bedoel, zelf kan stempel drukken op een lageren. Dan heeft hij als het ware de hogere niet uh, Dus nu was het geworden, door het opstegen van die, nook, van die punt naar de magasjava, naar de gedachten, is een nieuw eind gekomen bij dienstverrot van elke traptreden. Ja, duidelijk. Eerst was het alleen de mond in het hoofd. In het, in het hoofd is altijd de mond was. En in het hoofd is het opgestegen naar de opening van de ogen. In het lichaam was het, was in het lichaam. In het lichaam was het, wat is de bina in het lichaam? Tiferet. tiferet. Ja, in het, in het lichaam is tiferet. Waarom? In het lichaam is Keter hochma bina. Word in, in het lichaam, in elke lichaam. wordt tot gesed, gohra, tiferet. Ja? Dan... Geset is als, hochma, äh, is als uh, Keter in het lichaam. Gwora ja? uh, is als Kogma en Tiferet is Bina. Dus waar stijgt op de, de punt in het lichaam? Altijd naar de Tiferet. En daarom zien we de Tiferet, de een derde van de Tiferet. We zien ja, een derde van de Tiferet. Wat betekent een derde van de Tiferet? We noemen dat gaze. Borst. De plaats van de borst. Wat betekent de plaats van de borst? Niets anders dan het opstegen van de punt in het lichaam, oftewel malgoed, in het lichaam, naar de binnen van het lichaam. Duidelijk? Iedereen ziet het? In het hoofd is het opstegen van de punt vanuit de mond, ja mond is malgoed, naar de opening van het ogen het einde, dus de, een, een deel van de parsoef, wat dat heet hoofd, daar gaat het op dus nieuwe grens is nieuw hier, in de ogen komt, dus kort ja, wordt, dat is dan het, het hoofd is geworden en niet de. en in het hoofd hebben we nog, wat nog onder is ogen of, oren, sorry, oren mond oren, neus en mond, die zijn gevallen als het ware in het lichaam worden in de binnenste, binnenste kant van het lichaam. En in het lichaam hebben wij het einde van de partsoef. Waar is het einde van de partsoef normaal? Waar het licht eindigt in de partsoef in het lichaam? Op welke plaats eindigt? Hè? Nee, het is een nieuwe grens. Waar is normaal? In, in, in Adam Kadmon. Waar was het in het lichaam? Eindigde het lichaam? Het licht, het licht kwam tot welke plaats? Huh? Huh? Nou, tot de, de, de taber. Ja, tot de taber. Ja of niet? Taber betekent dat het, het licht kwam eerst. Naafel. Naafel, huh? De naafel is dan de. de, de daar is de maalgoed van het lichaam. Ja of niet? Tot daar kwam het lichaam en kon niet meer naar beneden komen. Ja, naar beneden onder de taber kon het lichaam, het licht, hoogma niet binnenkomen. Ja of niet? De, dan. Huh? Ja, in. Huh? Ja. ja, dan kan het. Oké. Oké, okay, daar is, Adam Kadmon, we zeggen ook, we tekenen alleen maar ook dan de plaats van Chazé, maar daar is geen sprake van, van, in de Adam Kadmon is geen sprake van Chazé, ja? Waarom niet? Het is borst, we hebben nu gezien, voor het eerst, wat is de borst, plaats voor de borst? Dat is de plaats waar de nieuwe grens is geworden in het lichaam van een parzoof. Iedereen ziet het nu? Wat hebben we nu, welke tjokoen, geweldige correctie is er nu met die geworden, met die tweede beperking. Overal is de mal goed. Steeg op naar de bina. Wat betekent, naar de gedachte? Naar de bina, gedachte alleen in het hoofd. Daarom kunnen we niet zeggen in het lichaam naar de gedachte. Het lichaam kent geen gedachte. Ja? Dus in het hoofd, nog een keer, steeg op van de mond, van de, mond, ja? van de mal goed, woord, naar de opening van de ogen. En dat is alleen maar de parsoef, alleen maar de kettergogma. Of gegeilte ge ge en, en de ogen. Alles is er. De voorhoofd en, o en de ogen. Of kettergogma. Dat is, elke dat is de hele parsoef in het hoofd. Maar, nu, wat is nu geworden? Nu, dat is de ware malgoed. Malgoed staat nu in het hoofd. In de plaats van gedachten. Het op, dat is het begin van alles. Van, want dat is het begin al van onze, onze eigen aard. Want wij zijn product van het zilut van de Abiyah. Wat is nu geworden met die tweede Tzimtsum? In het hoofd hebben we nu een Malchut, de ware Malchut, die kan wel echt nu uh, uh, zwoeg maken en Breng je dat naar beneden. Leedelijk. Ja, Nou, in het lichaam was het ook zo, die malgoed van het abo steeg ook, dat is dan de malgoed van, van haar uh, plaats waar zij was. Eigenlijk kunnen we zeggen dat malgoed van de voeten van de mens, ja. Maar goed, we kunnen zeggen dat van de tabor, die scheep van de tabor, die, die steeg op naar, van de, als we spreken alleen van toch, van toch, van toch, ja? In de toch. Dan steeg dan de mal goed van de plaats van de nagel, steeg ook, steeg naar de bina, oftewel tiveret, ja? De plaats van de tiveret, euh, derde tiveret. heerlijk want de tabor is de plaats van twee derde tijferet. Ja, dat weet je wel, ja. De tabur is de plaats waar eindigt twee derde te verret. Dus die steekt op nou dat wordt een derde te verret. Eigenlijk. Dus de nieuwe grens is nu in het lichaam. Dus in het lichaam hebben we ook. Dus waar de parsa is nu, nu, kunnen we dat, nu onthouden dat. In alle, in de in alle hebben we nu in het lichaam, waar de borst is, wij noemen dat parsa, dat daar staat nu de malgoed ook. Dus daar is ook, en zeg, daar is ook nog in de plaats van, waar zivo kan plaatsvinden. Ja, of niet? Oké? Okay. En zo kan je ook zien, ook in, het, in de voeten, ja, in het derde, in het, in het, in, het, in, het, in de soft zelf. Ja, dus vanaf de, de in het derde gedeelte van de partstof heb je ook precies hetzelfde. De malgoed steeg op van de voeten, ja, van de hielen als het ware. En die stijgt ook op naar de tiferet uh, van de voeten. Daar heb je ook tiferet. Okay. Maar laten we hem nu even uitspreken aan het woord komen. We nemen het z'a, uh, we nemen het z'a, we nemen oh, The, oh we'll pause. <laughs>